Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Hoho! Mark Hokker met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk op een brug in Denemarken... zijn zes mensen om het leven gekomen. Over gewonden is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde op de grote Beltbrug... die twee delen van Denemarken met elkaar verbindt. Er vielen platen van een goederentrein... waardoor een passagierstrein hard moest remmen... en daardoor zou een deel van een treincoupé in elkaar zijn gedrukt... De politie roept passagiers van de trein op contact te zoeken met familieleden... en te verklaren dat ze veilig zijn. In een sporthal in de stad Nieborg is een evacuatiecentrum ingericht. De vrees voor ongeregeldheden heeft een rol gespeeld... om het vreugdevuur in Scheveningen te laten doorgaan. Bronnen rond de Haagse burgemeester Krikke zeggen tegen de NOS... dat werd besloten om het vuur niet af te gelasten... om relletjes en brandstichting rond de jaarwisseling te voorkomen... De gemeente wist toen al dat de brandstapel hoger was dan toegestaan. Het dodental van de aardverschuivingen en overstromingen in de Filipijnen... is opgelopen tot 85. Volgens het Nationale Rampencentrum worden nog zo'n 20 mensen vermist. De slachtoffers, onder wie ook kinderen, kwamen om het leven... toen huizen instortten door aardverschuivingen. Die ontstonden door zware regenval. Duizenden mensen moesten hun huis uitvluchten... Reddingswerkers hebben inmiddels enkele afgezonderde gebieden in de Filipijnen bereikt. De politie en het leger gebruiken zware hijsapparatuur om geblokkeerde wegen vrij te maken. De Chinese president Xi heeft in een toespraak benadrukt dat China zich het recht voorbehoudt om Taiwan desnoods met geweld met China te herenigen. Taiwan moet en zal weer bij China horen, zei Xi... Er waarschuwde Taiwan dat het eiland afkoerst op rampspoed... als het vasthoudt aan onafhankelijkheid. Het weer bewolkt en verspreidt over het land af en toe een bui. Alleen in het oosten vrijwel droog en ook wat zon. De wind neemt in de loop van de dag af en het wordt 5 tot 7 graden. De komende dagen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Hm.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 So oh. we Het is wat jij Wow. <laughs> Wow. No. Let's see your face